Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS journaal. Bij station Hilversum is een trein uit de rails gelopen. Er zijn geen gebonden gevallen. De passagiers moeten voorlopig in de trein blijven. Tussen Hilversum en naar de bussen rijden geen treinen.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 Op de A6 Muiden richting Lelystad staat file tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad 3 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij het knopend Kleinpolderplein 4. A15 Rotterdam richting Gorkem bij Papendrecht 4. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4. Verderop bij Moordrecht 3. Dan de A27 naar Breda bij Lexmond 3. Verderop bij Gorkem 3. En de N15 A15 vanuit Europoort bij Spijkenisse 5 kilometer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 Zin bij Esprit, Halterstraat-Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yes! is Zin in ZFM. Met nu de muziek. Ach, pardon, oma, heeft u voor mij mijn lievelingsgerecht? U weet wel, met allemaal hele fijne, fijne dingen, ja? Zoals... Cirkel met vette schuil. luistert naar culinaire zaken, samenstelling en presentatie Joop van Nes. Ja, goedemiddagavond. De tweede uur van de allereerste uitzending van culinaire zaken, het culinaire programma van onze lokale radiozender ZFM. Um, eerste uur hebben we heel veel recepten uh, gehad. Het gaat ook het tweede uur gebeuren. Wees je niet bang dat ik misschien te snel ga. Morgen staan ze op um, de Facebookpagina culinaire zaken en dan kunt u het allemaal heel rustig uh, bekijken, uh, in uw opnemen en eventueel een zo'n recept maken. En ik kan u vertellen dat het echt heel erg lekker is. Ik wil nu beginnen met iets heel speciaals: een uh, ma mayonaise die gemaakt wordt met uh, het uitgebakken vet van bacon. Ja, dat is heel typisch, maar het is verschrikkelijk lekker. En um, ik vind het uh, op, op een hele verse hamburger die je zelf maakt... is dat ontzettend lekker. Wat hebben we daarvoor nodig? Wel, 400 gram bacon in plakjes. Wat arachideolie. Vier grote uh, eiendooiers. Twee theelepels appels, citer, azijn. één theelepel Dijon-mosterd. Dat is wat scherp. Je mag ook uh, Grovesaanse gebruiken of Franse mosterd. Dat is niet zo van belang. Een snufje zeezout en een snufje vers gemalen peper. Omdat het een, in feite een, een wat uh, lichte saus moet worden... zou ik geen zwarte peper willen gebruiken... maar gebruik hiervoor witte peper, maar ook uit de molen. Um, even nog een kleine opmerking... want um, de baconmayonnaise is een stuk minder lang houdbaar dan normale. Maak daarom niet te veel in één keer... en bewaar het maximaal vier dagen in de koelkast. Essentieel bij het maken van uh, mayonaise... is dat de ingrediënten op kamertemperatuur zijn. Anders is de kans heel groot dat uh, de saus gaat schiften. Gebeurt dat toch, begin dan gewoon opnieuw. Begin met een eidooien, een klein beetje azijn en wat mosterd. Klop dat los en ga vervolgens de geschifte uh, substantie... Het stukje bij beetje toevoegen en dan zal je zien dat het weer gaat binden. Men zegt wel eens dat een beetje lauw warm water ook uh, uh, werkt... maar ik ben daar niet zo'n voorstander van. Wat gaan we doen? We gaan de oven voorverwarmen op 220 graden Celsius... en twee bakplaten met bakpapier bekleden. Leg de plakjes beken op de bakplaten... en bak in de oven gedurende 10 minuten. Wissel de platen zodat uh, de onderste naar boven komt enzovoort... en doe dat om de 5 minuten... totdat de beken bruin en knapperig is. Laat de beken uitlekken op stukjes keukenpapier... Giet vervolgens voorzichtig het overgebleven vet um, van, de, van de bakplaatsen in een hittebestendige maatbeker. En wat je nodig hebt is ongeveer 160 cc van het vet. Heb je niet genoeg, vul het dan gewoon aan met een klein beetje zonnebloemolie. En laat het ongeveer 15 minuten afkoelen. Doe de dooiers, de azijn en de mosterd in een kom en klop met een hakgarde totdat het glad is. Schiet onder continu kloppen heel voorzichtig en langzaam druppelsgewijs... het vet in een dunne straal toe aan het mengsel. Zo wordt gewone mayonaise natuurlijk ook gemaakt... alleen nu zit er een andere smaakstof in. Um, als uh, vervolgens het vet volledig is uh, opgenomen, is het klaar. En mocht die uh, wat dikker willen zijn... Uh, of, nee, het wordt een stukje dikker dan normale mayonaise... en romig, zoals een mayonaise hoort te zijn... Breng de mayonaise op smaak met peper en zout. En het beken kan worden gebruikt in bijvoorbeeld een salade... maar ook weer onder een hamburger met een, uh, met een toef van die heerlijke mayonaise. Dus zal u echt moeten proberen. Lekker hoor dan. David Bowie, Sound and Vision. Ontzettend lekker muziek. Het heeft niks met culinaire te maken. Maar omdat het toch gewoon een leuke plaat is, heb ik die voor u meegenomen. Een lunchgerecht. Die hebben we eigenlijk nog niet gehad. Laten we dat maar eens gaan doen dan. Ja. Um, we gaan doen een aspergetaart gaan we maken. Met Old Amsterdam. Dat is die kaas. Uh, of je uit Amsterdam komt, daar geloof ik helemaal niets van. En ook niet dat hij al in 1800 nog wat daar was. Daar geloof ik helemaal niets van. Maar het is wel een hele lekkere, smaakvolle kaas. Wat hebben we nodig? Wel, een bosje groene asperges, ongeveer 250 gram. Vier vellen filodeeg, dat kan je kant en klaar in de vriezer kopen, in de diepvries kopen. En daar hebben we dan vier vellen voor nodig en die moeten ontdood zijn. 40 gram gesmolten boter. En mensen gebruiken nou boter en geen margarine, want margarine is niks. Dus ik, ik pleit voor boter, boter is licht verteerbaar, veel smaakvoller en ook uh, echt uh, lekker. Vier eieren hebben we nodig, 200 milliliter crème fraîche, een halve theelepel verse tijmblaadjes, geen gedroogde. Ga naar de groenteboer, haal een bosje tijm en pluk daar gewoon een halve theelepel van die hele fijne blaadjes vanaf. En uh, uh, nootmuskaat hebben we nodig en ook dat zou ik weer adviseren. Doe dat vanaf de, de koopnootmuskaatnoten, Daar hebt daar een speciale rasp voor en gebruik dat dan, dat is veel smakelijker en dan 150 gram geraspte Old Amsterdam. Hoe gaan we te werk? Wel, We gaan de oven voorverwarmen op 180 graden. Uh, als, dat, uh, als die klaar staat, die oven, dan gaan we 1 tot 2 centimeter... van de onderkanten van de aspergestelen afsnijden... en die gaan we blancheren in circa 3 minuten in ruim kokend water. Als ze geblancheerd zijn, spoel je ze koud en laat ze uitlekken. We kleed ondertussen de bodem van een ingevette kiesvorm van 24 centimeter... Met vier grote met boter bestreken filoveldegen. Ja, filoveldegen. Dat moet zijn natuurlijk. Filo deegvellen. Haha. Oh, oh. <laughs> <laughs> de eieren, de crème fraîche, de tijm en de helft van de kaas. en breng die op smaak. met peper en nootmuskaat. Strijk het laagje kaasmengsel over de bodem. en verdeel de asperges erover. Schenk vervolgens de rest van de kaasmengsel erover. Bestrooi de, kaas, de rest van de kaas eroverheen. En bak de taart in plusminus 20 minuten gaar en goudbruin in het midden van de oven. Bij elkaar heb je dan ongeveer 35 minuten nodig. En als hij klaar is, ja, je kunt hem natuurlijk warm eten... maar koud is ook helemaal niets meer aan de hand. Gewoon lekker, mooi lunchgericht en redelijk licht, dacht ik zo. Denk het wel, ja. Volgende muziek. Wat gaan we doen? Even kijken. Oh, ja. 10 van Jean-Michel Jean, Jean Jarre, Fransman, met die uh, elektronische muziek gemaakt heeft. Wat we nog niet gehad hebben vandaag, is een gerecht met varkensvlees. Varkensvlees is uh, heel veelzuinig. je kan er van alles en nog wat mee doen. Wat gaan wij doen? We gaan een Cajun Pork met ananas salsa maken. Daarvoor hebben we nodig vier carbonades... Een theelepel paprikapoeder. Een theelepel gemalen chilipeper. Drie teentjes knoflook, gepest, Een theelepel zeezout. Een paprika, en dat maakt niet uit wat voor kleur, in kleine blokjes. Een halve ananas in kleine blokjes. Een kwart komkommer in kleine blokjes. Twee eetlepels verse gehakte koriander. Twee theelepels extra virgin olijfolie. En rijst. Wat gaan we doen. We gaan in eerste instantie even het overtollige vet van het vlees afsnijden. En de paprikapoeder, Spaanse peper, knoflookpoeder en zout door elkaar mengen en het vlees daarmee insmeren. Laat het ongeveer 30 minuten staan om te marineren. Meng de gesneden paprika, de ananas, de komkommer, de koriander in een kom. Voeg olijfolie toe en laat de smaken lekker intrekken. Dat wordt dan de salsa. Giet een grillpan. Uh, Verhit een grillpan tot hij flink rookt en grill het vlees in 5 tot 6 minuten aan beide kanten, of totdat het goed doorbakken is. En wat is er simpeler dan te serveren met wat rijst op een beetje met rijstersnood en de salsa erbij? Smakelijk eten! Goodbye, yeah Lord, it's a real mother Goodbye, yeah, yeah oh! Good dog Listen Got to go to a disco Throw your troubles away Dance to the music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 Goodbye hoopt na nou, een lekkere platen, wat heb je nou weer voor gerecht klaarstaan voor ons? Nou, ik zal iets even zeggen dat dit uh, het oh, nummer sorry. was van uh, Johnny Kitar Watson. Uh, Real Motherfoyer, heette het. Wat ik nu heb klaarstaan, nou tenminste, dat gaat <laughs> wel even duren. <toe>, <laughs> dat is een, uh, een Franse stoofschotel. Het is een schotel met uh, kip en varkensvlees. Daar gaan grote bonen in, uien gaan erin, tomaten gaan erin. En uh, ja, hoe kan het ook anders, wat rode wijn. Wat heb je ervoor nodig, voor vier personen? Uh, je hebt ongeveer 450 gram farcipolata's uh, nodig. Dat zijn die dunne worstjes, de, de, hele dunne, verse worstjes. Die neem je per stuk en die draai je in het midden een paar slagen. Dan krijg je dus wat kleinere worstjes en die snij je dan door midden, zodat je twee worstjes van één worstje hebt gemaakt. Dat doe je bij allemaal. Vervolgens hebben we nodig 600 gram uh, drumsticks, de kip... zes eetlepels olijfolie, zes uien in ringen gesneden vier theelepels gedroogde Provençaalse kruiden, twee blikken van ongeveer 400 gram per stuk tomatenblokjes, vier blikken reuzenbonen, ook ongeveer 425 gram per stuk, die moeten eerst uitgelekt worden en ongeveer een halve liter, nee, herstel, een kwart liter rode wijn. Um, we gaan uh, vervolgens de kip en uh, bestrooien met peper en zout. De olie verhitten in een ruime braadpan en daar gaan de kip en de worstjes ongeveer 6 minuten tot totdat ze rondom bruin zijn. Neem ze uit de pan daarna. Bak in hetzelfde vet de ui ongeveer 8 minuten op een laag vuur en leg het vlees terug in de pan. Voeg de kruiden, het, uh, de tomaten, de bonen en de wijn toe en laat het ongeveer 25 minuten sudderen. En dit is ontzettend lekker met, uh, met lekker knapperig brood en een groene salade. Als je nou wat over mocht hebben... maar het is al verschrikkelijk lekker, ik ben bang voor niet... maar mocht je dat over hebben... bewaar het dan afgedekt in de koelkast. En de volgende dag kan je het volgende doen. De oven voorverwarmen op 160 graden. De cassoulet in een ovenschaal doen. Bestrooi je met wat paneermeel En ongeveer 25 gram boter in stukjes erover verdelen. Verwarm dat 20 minuten in de oven... en je hebt een totaal ander gerecht gekregen. Makkelijk of niet. Ja, zeker. Goed. En ik zeg, eet smakelijk. Ja. Put your sweet lips a little closer... To the phone and let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox. heel have to go. We gaan iets speciaals maken. Oh ja? Ja, we gaan uh, een Franse vissoep maken. Uh, lijkt een beetje op uh, bouillabaisse. Het is niet exact hetzelfde. Ook weer voor vier personen. Wat hebben we nodig? Vier tomaten. Een schoongeboende sinaasappel. Een half liter visbouillon. Ja, die kan je natuurlijk van blokjes maken. Maar het is veel lekkerder als je aan de visman vraagt. Van, heeft hij wat koppen en graten voor mij? Zet hij dan op met wat aromaten. Oftewel prei, ui, uh, uh, wortel, celery. En laat het niet langer dan 20 minuten trekken. Want dan kan het namelijk tranig worden. En dat is niet de bedoeling. Dus een half liter visbouillon. Of vers of van tabletten. Twee uien. Vijf tenen knoflook. Twee uh, takjes stijm een grote aardappel geschild, een zakje saffaan... 200 gram witte visfilet, bijvoorbeeld kabeljauw... maar dat kan ook echt elk andere soort zijn. U mag ook zalm ervoor gebruiken. En dat mag zelfs nog uit de diepvries komen. En 250 gram uh, gemengde zeevruchten. Daar zit van alles en nog wat in. Van uh, kokkeltjes tot aan uh, garnaaltjes, uh, noem het maar op. Allemaal aanwezig daar. En dat is vaak ook in de diepvries te vinden... En dan als laatste een, twee eetlepels met uh, blaadjes van de platte peterselie. We gaan eerst de, de tomaten uh, pellen. Dat heb ik zojuist uitgelegd. Ik wil het nog wel een keer doen. 20 <coughs> seconden onderdompelen in uh, kokend water. Uh, voordat u dat doet uh, heeft u de onderkant en de bovenkant schoongemaakt en kruislings ingesneden. Uh, als er 20 seconden voorbij is, zie je dat het velletje los gaat komen... en doet het dan direct in de bak met ijskoud water. Ontvel dus de, de uh, tomaten en ontpit Maar bewaar wel de pitjes. Snijd het vruchtvlees in blokjes en uh, rasp de schil van de sinaasappel. Breng de vis vol met 1 liter water, 1 ongeschilde ui... gewoon met de vellen en alles erop en eraan. 2 doorgesneden teentjes knoflook, mogen ook gewoon ongepeld blijven... De pitjes, de tijm en de helft van de sinaasapparast aan de kook. Laat de bouillon op laag vuur 30 minuten trekken met de deksel op de pan. Kook de aardappel mee tot hij gaar is en bewaar hem voor eventueel een zelfgemaakte roeien. Maar de roeien, dat is, hoort er eigenlijk bij, die kan je dus ook uh, kant en klaar tegenwoordig halen. En dat is erg lekker. Um, de zevende bouillon vervolgens een week de safraan in een eetlepel water. Schil en snipper 1 ui en 1 Teen knoflook. Verrit een elebo olie in de soeppan en fruit de ui en de knoflook goudbruin. Schenk de geschreefde bouillon erbij en breng het geheel met de rest van de sinaasapperas, de safaan en de tomatenblokjes aan de kook. En laat de soep 20 minuten op laag vuur koken. Nou, dat is verschrikkelijk lekker. Um, daar moet dus die knoflooksaus bij en die kunt u dan serveren op uh, grote stukjes stokbrood... Uh, maar het kan ook als, dat u die eerst bekleedt met uh, wat uh, kaas En dan eventjes onder de grill zet. En dan de uh, roeien erbij. Warm de soep uh, de volgende dag langzaam op in 15 minuten. Als je nog wat over hebt. Maar laat het niet koken. Erg eh, lekker moet ik zeggen. Santana, She's Not There. Grote hit van Carlos en zijn groep. In de uh, jaren zestig. We gaan uh, uh, even naar Friesland een uitstapje maken. Uh, daar is een gerecht en dat heet uh, Elfstedenbliksem. Oh ja. Ja. Ik weet niet of jij uh, hete bliksem kent, aan. Nee. Dat is een, uh, het lijkt me wel lekker, joh. Dat is een standpot gemaakt van aardappelen en zure appelen. Okay. En er wordt dan gebakken bloedwurst bij geserveerd. Dit is. Uh, weer anders. Dit is, uh, gaat over een. Ook een stampot met, met aardappelen... maar dan met stoofperen. Oh Ook weer voor vier personen. Wat hebben we nodig? Een kilo stoofperen... een theelepel kaneel... een eetlepel suiker... een kilo aardappelen... en neem daarvoor een kruimige aardappel... als u het voor elkaar krijgt een eigen heimer. Maar ja, dat is wat moeilijk uh, schillen natuurlijk. 600 gram door regen... rookspik aan een stuk... twee eetlepels azijn... wat peper en wat zout... Ga eerst de peer even schoonmaken, schillen. Een partje snijden en de klokhuizen verwijderen. Breng in een pan met de, uh, met de hittebron hoog. 2 deciliter water met de kaneelstokjes. mag ook de poeder zijn. Uh, de suiker en de partjes peer aan de kook. En sluit de pan. Stoof het geheel uh, op een laag vuur uh, ongeveer een drie kwartier. Schillen ondertussen de aardappelen, was wassen en snijd ze in vieren. Voeg ze aan de pekjes toe met zo nodig wat water en stoof zachtjes tot de aardappelen en peren gaar zijn. Snijd het spek in plakken van ongeveer 3 kwart centimeter dik. Bak dit op uh, heel matig uh, vuur. Uh, aan beide kanten goudgeel en neem het uit de pan en houd ze warm. Schep, de uh, schep door de gaarinhoud van de pan uh, de azijn, de peper en de spekvet. En breng het geheel op smaak met uh, de bovenop... Uh, uh, en leg de plakjes spek er bovenop. Serveer eh, met roggebrood, boter en met mosterd om het spek mee te besmeren. Nou, als het nou heel erg koud is, Dan, dan ja. word je hier heel erg warm van. Dat zal best, Joop, denk ik. Dan gaan we lekker muziekje draaien weer. Ja. De hit van Andrew Gold. Never let us slip away. Uh, we gaan nu een, een gerecht maken. waarbij je eigenlijk twee vliegen in één klap slaat. Dan. We je voorbij met de muziek weer zitten. We gaan maken een burger van geitenkaas. en daar doen we wat mango chutney bij. Nou, die mango chutney kan je ook ergens anders bij serveren. Dus die gaan we maken. En uh, dat gaan we doen als volgt: één rijpe mango. Een rode peper, een teen knoflook, een eetlepel olijfolie, een shallot, een deciliter slagroom, een theelepel zout, een eetlepel citroen en een theelepel suiker. We gaan het uh, shallotje uh, en de peper en de knoflook uh, fijn snijden, hakken. En vervolgens de olie in de pan doen en daar worden dan de peper, de knoflook en de shallot uh, in gefruit totdat het lekker begint te ruiken. Blust het af met de slagroom en laat het nog een paar minuten pruttelen. En dan zie je dat de substantie wat dikker gaat worden. Snijd de mango in kleine blokjes. Draai het vuur uit onder de peperslagroomtoestand. En schep de mango erdoor. Breng het op smaak met uh, citroensap, peper, zout en suiker. Laat het afkoelen en zet het even weg. Je kunt het een paar dagen zelfs in de koelkast gebruiken. Dus als je zegt de tweede dag of de derde dag, ik wil graag mango chutney bij iets anders. Dan is dat heel goed mogelijk. Geitenkaasmurger, daar hebben we voor nodig 200 gram geitenkaas, een handje cashewnoten, een eidooier, een shallot, wat gehakte peterselie, een teen knoflook, twee eetlepels paneermeel, één eetlepel zelfrijzend bakmeel, zout, peper en verder hebben we natuurlijk twee bitterbolletjes nodig, wat komkommer, wat sla en wat tomaat. Voor de geitenkaasburger, dan gaan we eerst de geitenkaas verbrokkelen. Ondertussen worden de cashewnoten geroosterd en grof gehakt. Schep de cashewnoten door de geitenkaas... met het gesnipperde charlotje, fijn gesneden peterselie... en een gehakt steentje knoflook. De paneermeel en uh, het zelfreisend bakmeel. Klop de eidooien los... en, eh... Uh, um, waar ben ik nou? <laughs> Het ja, nee want ik, ik zat even verkeerd met mijn tablet. Er kwam ineens oh, ja. anders voor. goed um, Klop de eidooi los en doe de helft bij het uh, burgermengsel. En maak er twee platte burgers van. Gril de broodjes, zet de grilpan op het vuur... en wacht tot die goed warm is. Smeer die in met een beetje olijfolie op bijvoorbeeld een doekje... en gril daarna de geitenkaasburgers erop. Ongeveer vier minuten per kant. Nou, dan kan je daarna natuurlijk je broodje op gaan bouwen... Een gegrild broodje, een blikje met tomaat, komkommer en sla. Daar de burger op. En erop een flinke schrip mango chutney. Lekker hoor. Lekker voor in het weekend. Ja. Gewoon een keer proberen. Nou, komt Everything. Our band is blowing, Dixie. Double fall time. And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 Friday night With the sultans With the sultans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 Ja, ja, ja. Dire Straits. Zat een soft swing. Een van de grote hits van deze geweldige groep. Ja, Het eerste, de eerste aflevering van Culinaire Zaken zit erop, Dan. Ja. Het is bijna zes uur. Ja. Ik wil jullie nog even wat gegevens meegeven. Morgen staan de recepten die wij vandaag behandeld hebben op Facebookpagina Culinaire Zaken. Dat beloof ik u. Wat ik u ook ga beloven is dat de volgende keer... en dat is uh, uh, de eerste woensdag van februari... dat we wat meer variatie hebben. Ik zal een, uh, een chefkok uitnodigen om hier aanwezig te zijn... voor interviews en tips. En mocht u vragen hebben, suggesties... Uh, noem het maar op, maakt niet uit wat... Uh, wat met dit programma te maken heeft... mailt u die dan naar culinaire.zfmzandvoort.nl Dan gaan we proberen om daar uh, gehoor aan te geven. en. Uh, ja, misschien is het wel, zijn, heeft hij wel hele goede suggesties. Wie zal het zeggen? Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Het is, uh, was voor ons even wennen. Maar ik denk dat het format uh, dermate goed is... dat we hier tot behoorlijk lange tijd mee door kunnen gaan. Denk het ook, Joop. Dank u wel voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. And, uh, en, veel en, en veel plezier straks met Stefan Kollaert. Ja, en jij bedankt voor je medewerking, dan. Graag gedaan.